10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er komt in Nederland voorlopig geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte. Het kabinet gaat dat morgen bekendmaken, zeggen Haagse Bronnen. Vandaag kwam het Outbreak Management Team bij elkaar om een advies op te stellen over de mondkapjes. Het kabinet ziet daarin geen aanleiding om de regels landelijk aan te scherpen. Wel kan het zo zijn dat er op lokaal of regionaal niveau mondkapjesplicht wordt ingevoerd. Donderdag komt het kabinet ook nog met een besluit over quarantaine... bij terugkeren uit een risicogebied, schrijft premier Rutte op Facebook. KLM heeft in een besloten bijeenkomst de vakbonden geïnformeerd... over de reorganisatieplannen en het aantal mensen dat ontslagen wordt. Hoeveel dat er zijn, wordt waarschijnlijk pas vrijdag publiekelijk bekendgemaakt... maar verwacht wordt dat het er enkele duizenden zijn. KLM krijgt vanwege de coronacrisis een steunpakket van 4,3 miljard euro... Als voorwaarde stelde het kabinet een kostenbesparing van 15 Die bezuinigingen zullen leiden tot ontslagen. Een vroeg zelfportret van Rembrandt heeft vanavond op een veiling in Londen bijna 14 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan de 13 miljoen euro die van tevoren werd verwacht... en het hoogste bedrag dat ooit werd betaald voor een zelfportret van de Hollandse meester uit een privécollectie. Rembrandt schilderde het betrekkelijk kleine portret toen hij 26 was. Mogelijk als een soort visitekaartje voor zijn aanstaande schoonfamilie. Hij staat erop met een zwarte hoed en witte kraag. Onderzoekers hebben bij de Haringvliet-sluizen volwassen exemplaren van de Elft gevonden. Een vissoort waarvan werd gedacht dat die in onze wateren was uitgestorven. De haringachtige vis leeft grotendeels in zee, maar trekt in het voorjaar de rivieren op om zich voor te planten. De laatste jaren is er in Duitsland veel gedaan om de elft weer terug te krijgen in het stroomgebied van de Rijn. En dat lijkt dus nu gelukt. Het weer vanavond en vannacht vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden kan er nog een bui vallen. Morgen schijnt geregeld de zon en wordt het 18 tot 23 graden. Ook dan in het noorden nog kans op een enkele bui. Dit was het NOS-journaal.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 We gaan nu door met alleen de ritmesectie van de Wessel-Ulko-combo. Dus Rob op piano, Rob naar Dick Bezemer op bas en Wessel op drums. Met de standaard All Gods Chillen. Aan swingen konden die mannen wel in de vijftiger jaren. De Rob Matna trio. En dan de gebroeders Jacobs. De Pim Jacobs 3. Met op de, Pim natuurlijk op piano. Ruud op bas. En hier ook weer stuwend begeleid door Wessel Ilke op drums. Just a kickshaw.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 en Robmat met piano, Dick van de kapellenbas en natuurlijk Wesse Hielke zelf op drums. We gaan luisteren naar De Goefer.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 Hello.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 He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live, love today. Let come tomorrow. May don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry.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 the reeds and a nightingale sang Jacobs hoort hier op Bas en Frits Landers bij een groepdrups. Over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two